NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De schietpartij tijdens een demonstratie in Dallas heeft aan vijf agenten het leven gekost. Zes agenten liggen gewond in het ziekenhuis, over hun toestand is niets bekend. De groep van elf agenten werd door sluipschutters onder vuur genomen tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. Er zijn zeker vier verdachten van wie er drie zijn opgepakt. Eén daarvan is een vrouw. De politie heeft nog een parkeergarage omsingeld waar een vierde verdachte zit. Die zou hebben gezegd dat het einde nabij is en dat er overal in de stad exclusieven liggen. Verschillende media melden dat de omsingeling voorbij is, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De verdachten hebben nog geen verklaring afgelegd. Ze openden het vuur tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. De afgelopen week werden twee zwarte mannen in Minnesota en Louisiana doodgeschoten door witte agenten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat verder met een onderzoek naar het e-mailgebruik van Hillary Clinton. De presidentskandidaat zou in haar tijd als minister gevoelige informatie hebben verstuurd via haar privé-e-mail. Het ministerie was al eerder begonnen met het interne onderzoek, maar dat werd stilgelegd toen de FBI de zaken onder de loep nam. Dinsdag besloot de FBI om Clinton niet te vervolgen. Nu dat het onderzoek is afgesloten, kan het ministerie weer verder gaan. Hoe dat lang dat nog duurt, is niet duidelijk. De Verenigde Staten gaan een raketafweersysteem in Zuid-Korea neerzetten. Dat is bedoeld om de Zuid-Koreanen te verdedigen tegen eventuele raketaanvallen van Noord-Korea. De gesprekken tussen de VS en Zuid-Korea over het afweersysteem begonnen nadat Noord-Korea in februari een lange afstandsraket had afgevuurd. Met het afweersysteem kunnen dat soort raketten worden neergehaald. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat regen, later breekt vanuit het westen de zon vaker door, maar een enkele bui blijft mogelijk, het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend wordt zonnig en overwegend droog, morgen maximaal 24 graden, zondag kan het in het zuiden 28 graden worden, wel neemt dan de buienkans toe. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9...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 Zeer goedemorgen, luisteraars. Dit is weer de Sport. Tot 12 uur gaan we natuurlijk praten over de Tour de France. Eh, misschien nog een uitstapje hier en daar, dat weet ik niet. Dat laat ik over aan Henny Rukert. En heer Rissie. Goedemorgen. Goedemorgen, Ron Smit. Want tijdens de Tourweken ben jij onze gast en ga jij het, uh, het Tour-Gebeuren met ons doornemen. Vandaag is het alweer de zevende etappe van Lille Jourdain naar Lac de Payol. De Tour gaat de bergen in en dat betekent spektakel. Op weg naar de finishplaats lag de Payol, een fraai aangelegd meer in de Franse Pyreneeën, doemt aan het eind van de etappe de serieuze berg op, de Col d'Aspin. Vorig jaar bedwong het Tour Peloton ook al deze klim tijdens de elfde etappe, die een prooi werd voor de Pol Maika. Het zwaartepunt van de 12 kilometer lange Col d'Aspin, die een gemiddeld stijgingspercentage kent van 6,5%, ligt in de tweede helft. In de laatste 7 kilometer is de gemiddelde hellingshoek maar liefst 9,5%. Daarna volgt nog een lange technische afdeling naar Lac de Payot. Wordt de strijd om de dag tegen te Pas Hier Beslist. Wat denk jij, Ron? Ja, het wordt weer een, uh, een goede strijd vandaag. Het wordt ik zit er genieten elke dag voor de televisie. Het is een mooie tour, hè? Ja, ontzettend. Wat vind jij ervan, Charles? Nou, ik ben geen kenner, Hennie. Wat, het wat wordt ik vind... tijd nou, hè, met <laughs> al die uitzendingen? <laughs> Ik weet het, nou ja, laat mij voorlopig maar schuiven. en uh, Daar hou ik het eventjes bij. Maar, maar ik vind het interessant om uh, uh, die beelden op televisie te zien. En met name uh, wat mij altijd verbaast... die, die mannen die zijn echt een dag uh, topsport aan het, uh, aan het lezen. Ja. Maar de volgende dag dan, dan is het net of er niks is gebeurd... en dan stappen ze weer op die fiets en dan gaan ze weer een volle dag. Dan hebben ze een goede conditie. Ja, dat moet wel. Heeft trouwens ook Ron Smit, want die is vanmorgen ook weer wezen zwemmen, ja... Ja, dat is heel wat anders natuurlijk. Ja, ja vier keer per week. In het zwembad Canterado. En je fietst ook en, nog? Ja, behoorlijk veel. Sinds ik aan het zwemmen ben, heb ik alweer drie wedstrijden gewonnen. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we het zo over hebben. Waterfietsen dan zeker, gewoon. Ja. <laughs> ik kon gisteravond niet in slaap komen. Ik heb die race van Chorandi Martina, de Europese kampioen op de 100 meter. Ik geloof al 25 keer voor mijn ogen voorbij zien komen. Was dat mooi, hè? Ja, ja het was schitterend. Ja. En ook echt, echt op het nippertje. Het lijkt de Tour de France wel. Dit is ook echt op millimeters. Maar dit is een ja. van de snelste mensen ter wereld. Als hij wat sneller start, dan, dan wordt hij gewoon de snelste man van de wereld. Ja. Geweldig goed. En het andere nieuws wat door mijn kop draaide... was dat uh, onze Hunterline niet terugkomt naar Ajax. Dat vind ik toch wel jammer. Daar, uh, daar moet ik passen. want voetbal. Nee, dat jij is moet niet passen. Je moet nu zo langs mogelijk ook <laughs> van alles en nog wat over voetbal weten. In ieder geval weet je wel genoeg over muziek. Want je eerste plaat is een hele mooie... Hélène Le satin noir sur son teint blanc à vous peignoir que c'est troublant A oh, oh. vous c'est troublant Je noirais bien c'est fourtisant maar j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Je Wat een prachtige plaat is dit toch. En iedere keer als je die plaat draait, zie je de wielrenners voor je, voor je ogen voorbij schieten werkelijk. Vandaag dus alweer de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk. Lille Jourdain naar Lac de Payole. Een goede 40 kilometer ten westen van Lille Jourdain ligt Oche. Het is de plaats waar Eddy Merckx in 1975 de beste was in een individuele tijdrit en zijn laatste toer-etappe won. Daarmee kwam een einde aan een lange reeks overwinningen... die in 1969 begon met een ritzegen op de Ballon d'Alsace. In totaal won de Cannibal, dat was zijn bijnaam, 34 toeretappes... waarmee hij nog altijd ruim bovenaan de ranglijst van ritwinnaars staat... voor Bernardino met 28 stuks en Mark Cavendish ook met 28. De snelle Brit kan misschien in de komende dagen nog opschuiven naar plaats 2... maar de eerste plaats van Merckx lijkt, lijkt dus onaantastbaar... De eerste Nederlanders op de lijst zijn Gerry Kneteman, Jan Raas en Joop Zoetemelk. Die alle drie tien toerritten wonnen. Dat was nog eens wat hè, met die mannen. Ja, die mannen die waren geweldig. Wel Kneteman, het was mijn trainingsmaatje in die tijd. En uh, die, had, ja, die kon zo ontzettend, ontzettend uh, linken. En die wist precies ook waar hij gaan moest. En die, die, wist, die wist het gewoon. Ja, dat... En ja, die was ook geweldig. Jij uh, zou ook eigenlijk professioneel coureur geweest zijn. Wat is er gebeurd? Ja, dat is een, nou ja, ik zat heel lang. lange verhaal kort maken. Ik ben maar Dat was mijn trainingsmaatje. En je regelde met, uh, met Peter Post en die mannen daar. dat ik ook in die ploeg zou komen. In een de, in de rally rallyploeg. Maar ja, ik reed op een gegeven moment reed ik, uh, op de wielenbaan in Ahoy. Dat je een wielenbaan. En dan reden we wedstrijden, was Peter Post was wedstrijdleider. Ik reed met Frits Piraar en ja, we reden heel, heel erg goed. We waren heel goed koppel samen. Toen uh, waren er twee fietsen. Geen wielrenfiets, maar gewoon een fiets als eerste prijs. Ik zeg tegen Frits Piraar, nou, die gaan we pakken. <lacht> en we pakten toen op een gegeven moment een ronde voorsprong. En nou ja, op een gegeven moment, de wedstrijd was afgelopen en... Uh, ik ga naar de finish toe. Ik denk, nou, gefeliciteerd. Ik feliciteerde Frits nog. En ik kom eraan en toen zegt Peter Porst, wat kom je doen hier? Ik zeg, nou ja, ik zei, we hebben gewonnen, die twee fietsen. Hij zegt, nee. Hij zegt, die twee fietsen die, die zijn niet voor jullie. Die andere jongens hebben gewonnen. Ik zeg, ja, maar we hadden er onder voorsprong. Hij zegt, ja, dat telt niet. Het was een afvalrace, dat elke wonnen. Uh -huh. En. Uh, nou ja, fijn. En ik zeg ja, waarom niet? Hij zegt, uh, hij zegt ja, dat telt helemaal niet. En hij zegt, ik ben wedstrijdleider, dus uh, wegwezen. Nou ja, ik werd zo kwaad. Ja, toen, gaf, uh, toen haalde ik uit. Ja, je haalde en, uit, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, ik gaf hem een klap. <laughs> je gaf een flinke opdonder. Ja, ik gaf hem een flinke opdonder. En uh, ja, ik was zo kwaad natuurlijk. Ja, toen was het meteen afgelopen met, uh, met de profinspiraties. Ja. Maar het is later wel goed gekomen, toch? Ja, later hebben we wel, uh, wel gezellig nog gezeten. Ja, een paar, het was een paar jaar later, hoor. Echt, ik denk 15 jaar later. Ja. En toen kon die lange jaar nog lekker stangen. Want wat zei hij toen tegen je? Ja, hij zegt, uh, je hebt zoveel talent, zoveel talent. Maar ja, dat hebben er meerdere gezegd. Maar ja, ik had ook andere talenten. Ja, je kan, en, je kan zwemmen. Dat ja. hey, Rika Jansen, heeft hij dat gezien of niet? Want die was altijd in de buurt, hè? Nee, nee, nee, nee, dat was die. Die, die, die, die was daar toen niet. Nee, ze zingt wel leuk, hè? Of ze zong wel leuk? Ja. Laat maar gaan luisteren, Charles. De hooie kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig, kopjes en het droom. De wieg was en stay so Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober de oude vader. En Wiggy, was, was dat ook jouw uh, begin, André Jansen, grote wafman. Als je iets over wielrennen wil weten, dames en heren, op de WAF, op Facebook, krijg je alle informatie de hele dag door. Ja. Was het een stuizelkissie bij jou? Nou, echt een stuizelkissie, want ik heb toevallig net een straat in Amsterdam in beeld. En uh, daar, daar heb je ook zo van die... Je bent weg? Daar gaat een koer op de lijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar onze André is er niet. Nee. Uh, nou, hij, hij is bij mij ook niet, maar hij staat gewoon ingeschakeld hier. Dus... Ik denk dat hij... Uh... Ah, daar is hij weer. Had je je te... de telefoon is uit, hij je... doet het niet. Ja, had je je, je telefoonrekening niet betaald, uh, André? <lacht> ik heb helemaal geen krediet op dat oude ding. <lacht> <lacht> ik, uh, hij is weer ingeschakeld. Maar ik had het net... Zijn we er weer? Ja, je bent er nog. In de Mercatorstraat in Amsterdam. Ja. En, uh, nou, dat zijn tegenwoordig van die uh, uh, historische pages op Facebook. Dat is hartstikke leuk. Waar mensen foto's delen van vroeger. Hè? Ja. En het aardige is dat niet alleen Rika Jansen, natuurlijk, een oude bekende is, Willem Ruske was mijn buurjongen. En een andere buurvrouw was mevrouw Millie Scott. Leuk. Van, uh, en die kwam laatst ter sprake op WAF, Jan Zomer, die had het erover. Ja. En uh, die heb ik opgezocht, en die mevrouw is inmiddels 83, en was een oud uh, zangeres. En we hebben nog uh, oude verhalen naar voren gehaald van de straat, hoe dat vroeger was. Dat Weet je wat nou zo leuk is, André? Nou? Uh, uh, ik heb jaren met Millie Scott hier in Zandvoort, notabene. Ja. Uh, op het Raadhuisplein uh, hebben ja. wij uh, tijdens Jazz Behind the Beach hebben we kerk kerkdiensten verzorgd en daar zong zij. Ja, nou, en haar zoontje, Mikey, was mijn vriendje, daar speelde ik mee. Maar nee. ik vonden ze allemaal raar in de buurt, want het jongetje is namelijk donker van kleur. Ja. Die mensen die waren daar vroeger helemaal niet... Dat was, nee, dat was een hele curiositeit. Nou ja, 5 december natuurlijk, Zwarte, Zwarte Pieter natuurlijk, hè, toch? Daar gaan we het niet over <laughs> hebben zo. Nu, nu, nu is dat, wordt er over gesproken, maar dat, was, ja. dat, dat, dat zag je nooit. Dat was een curiositeit. Hé hey André, en, uh, even, even verder. Ik heb het niet uitgebreid over gehad. Ja, we gaan over wielrennen praten. Nou ja, ik wil even terug naar 1972. Want ik herinner me jou als een geweldig goede wielrenner. Maar van de ene op de andere dag, en ik geloof dat het in 1972 was. Stopte je ermee, wat was dat toch? Nou, ik had eigenlijk vanaf mijn. dat ik heel klein was, alleen maar fietsen gezien. Hè? Bij mijn broers en overal mee naar wedstrijden toe en zo. En uh, het was 72 en eigenlijk. ja, ik heb Olympia's toer gereden. En ik heb alle klassiekers gereden. Ik heb. Uh, ik eindigde vooraan bij Ja, je was best goed. Echt dat wel Ja, allemaal, en ik zat bij Friesol en ik kon prof worden. Ik, kon, uh, ik had alle talenten, maar ik had inmiddels al zoveel gezien van die sport dat ik er eigenlijk dacht van ja, er zijn toch andere dingen dan sport. En dat zie je vaak ook bij B-junioren in het voetbal. 18, 19 jaar, dan zeggen ze ineens gaan die luikjes open. Ja. En dan denken ze, verrek, ik heb alleen maar gefocust door een heel klein gaatje in een uh, kartonnen doos gekeken. En ik zie maar één ding, maar de hele wereld is vol... En binnen zes maanden, even kijken daarna, nadat ik stopte, zat dus ik als begeleider van safaris midden in Afrika. Ja. Maar toch weer terug naar de wielersport, nee. Ja, na zoveel jaar, dan gaat het, gaat het kriebelen, hè. Ja. En dan uh, natuurlijk ook in uh, 586, 87 de opkomst van PDM. Een goede vriendschap met uh, de vader van Rob. Hè, met Roy en uh, samen geprobeerd dat hij, het hij eruit ge <laughs> geknikkerd was. Om, uh, ik kon dat wel... Een, een, een nieuwe ploeg uh, proberen te creëren. Ja. En nadat dat uh, niet lukt is... hij naar Portugal vertrokken. Ja. ja. Maar je was dus van de ene op de andere dag eruit... kwam weer terug... en nu ben je dag en nacht met wielrennen bezig. Want dat WAF... Ja, ach, alles over ontzettend. wielrennen staat op WAF, hè? Ja, nou ik heb net... Uh, Agnès Pierré in Frankrijk gevonden... die was uh, mededirecteur van de Tour de France... jarenlang naast Jean-Marie Leblanc... ...en die vrouw die heeft nog wereldkampioenschappen georganiseerd... in Shelly versus de vroegere verzorgster van Phil Anderson... Ja. ...en het liefje ook... Ja. ...en van Greg LeMond... ...en jij hebt haar ongetwijfeld nog meegemaakt... Ja. Ja. ...is een goede vriendin geworden hier op Facebook... ...en zij zit dan daar in Amerika al haar oude ervaringen met me te delen... Ja, maar... ...en ik deel dat dan met het WAF gebeuren... Ja, dat... ...en er zijn altijd mensen die, die kennen beide dan weer... ...en dan, ja dat is grappig joh... Ja. We delen een geschiedenis. En van liever lezen, en er steeds meer mensen. Vooral ook oudere mensen. die zitten niet meer te verpieteren achter de geraniums. en wachten tot er een keer iemand op bezoek komt. maar die kunnen dus helemaal zelf kijken naar de sport. en ineens, ja hoor, zien ze zichzelf weer op een foto terug. of een oude bekende. en reageren daarop. Nou, ik vind het heerlijk. Hé, hey, even naar de ronde van Frankrijk. Want wat is het mooi hè? Ja, het is een uh, prachtige koers en het wordt ook zo prachtig in beeld gebracht, tegenwoordig. <laughs> Zelfs uh, met toevoegen. Ja. Toen was de telefoon uh, weer weg. Hij moet, ja. toch, hij moet toch die rekening betalen. Het <laughs> kan gewoon niet. Laten we even we? gewoon... Ja, ben je we er weer? Ja. Wat is dat nou met die rekening van je? Betaal hem toch gewoon, man tientje uh, telefoonkrediet gekocht... en dat is al lang op. kan alleen maar gebeld worden. Nou, Maar ik heb jou gebeld, hoor. Ja, ja jij bent de enige met mijn nummer. <laughs> ik zal het even geven. 06. Nee hoor, flauwkul. Nee, <laughs> Heel even over de tour van nu... want het is natuurlijk schitterend... dat die Gav Cavendish... dat is natuurlijk ja. toch een, een, een fenomeen, ja. Hij heeft ja. Uh, nu, geloof ik... Uh, Bernard Ino gepasseerd. Hè? Bernard had ja. 28 overwinningen... hij heeft er nu 29... Hij is gewoon de koning. Ja, nou, die, hij heeft specifiek op de sprint getraind, natuurlijk op de baan. Ja. En hij is voor de Olympische Spelen bezig. En hij heeft weer een nieuw jeugdige elan gevonden. En ik, uh, ik zei het van de week al op Waf. Zou het vaderschap die mannen extra kracht geven? Natuurlijk. Want Drek van Avermaat is ook net vader. En, ja. en Kev heeft er inmiddels al twee. En dat geeft een, een, een man toch een soort van natuurlijke inspiratie, lijkt het wel. Bij jou, papa, op? Of jij al papa bent. Ja, dat is al uh, weer, uh, nou, 40 <laughs> jaar geleden. <laughs> oh, nee, dat is Ron. Ik dacht ja, dat nee. Rob Schuiter er zat. Nee, Rob is er niet. Rob heeft uh, andere dingen aan zijn hoofd op het moment. Maar ja. die komt binnenkort okay. wel langs. Nee, hey, en Ron zijn kleinzoon is geslaagd, hè, op, uh, op het CIO's. Ja, die is uh, gisteren een diploma uitreiking gehad voor het CIO's. Zijn dat leuk. Dat is geweldig. Ja, ja. André Grijpel is niet geslaagd deze tour. Het uh, blijkt een mensen zijn, André ja nou het lukt niet het lukt een keer niet dat zie je hetzelfde met met Dumoulin je hebt het of je hebt het niet het lukt je zit in een flow en het is ook het rare. Jij weet het heel goed in het voetbal. Je hebt een superteam, Het functioneert allemaal prima. Met trainen, alles gaat goed. En dan is er een wedstrijd en dan lukt het niet. En we zien het ook dat de mysterieuze krachten in de sport... van onze beroemde schrijver Joris van der Berg... komen steeds weer naar boven. Ik heb het pas nog weer eens gelezen. De man zag het toch goed in 1936, hoor. De mysterieuze krachten in de sport... zie je steeds duidelijker naar voren treden. En met hun, al hun high-tech tegenwoordig, al die, die, die renners die worden door high-tech omgeven blijft er toch het kleine, kleine duiveltje op je schouder, of het engeltje op je andere schouder, van die dag lukt het wel en die andere dag lukt het niet nou Ron, dat herkennen we toch allemaal ja uh, hè, dat, dat, uh, je, je staat smorgens op en je zegt zo, vandaag ga ik winnen, en ja. vervolgens doe je dat ook, en een andere dag zeg je van godverdomme, vandaag dat wordt, dat wordt niks en inderdaad, en dat, dat, de, de toppers in welke sport dan ook... zitten inmiddels zo dicht bij elkaar met al hun high-tech trainingen. Er zijn geen slimmigheden meer. Alle kennis, alle techniek, alle verzorging, alle voeding... Uh, alle controles op, op renners, hè? dus de controle van hun gezondheid... de controle van, uh, zitten mijn knieën wel goed, uh, is allemaal optimaal geworden. De perfectie komt steeds dichterbij... En nu zie je dat het niveau van de, van de sporters is zo gelijk... dat het net dat ene is. Trek je je linker sok eerst aan, net als Nederman, ja. of trek je je rechter sok eerst aan. Het zit in die hersenkwabbetjes. Maar de, de hersenkwabbetjes van de sprinters... die kunnen een paar dagen op stil, hè? Ja, nou ja, ik, ga, ik ben het weekend uitgenodigd, hè? Oh, ga je? Ja, ik bedenk je, de privéjet vanaf Rotterdam. Wow, <laughs> zondagochtend naar Andorra. En de, en de, en de rustdag ben ik in Andorra. Wie is er zo aardig? Uh, dat is de nieuwe sponsor van de Giant ploeg En ik zeg lekker niet wie dit is. <laughs> Want we zullen wachten op de uh, persconferentie daar in Andorra. En we vliegen er al zondagochtend heel vroeg naartoe. Dus de hele etappe ben ik er ook bij. Maar waar ken jij die meneer van Sumweb van dan? Van wat? <laughs> <laughs> het is geen sunweb. Uh, uh, wat het is, dat weten we niet. Iedereen loopt te gissen. Huh? Maar uh, dat is alleen maar fijn, natuurlijk, voor een nieuwe sponsor in de sport. Ja. Dat er heel veel over gebabbeld wordt. Het moet even gewaffeld, zelfs. Hey, even terug naar die sprinters, want die Groene Weeg is natuurlijk een openbaring. Ja, en uh, ik hoop dat hij uh, de flow krijgt. Hij heeft gisteren de laatste 150 uh, meter van de sprint, dat hebben ze gemeten, het snelst van allemaal afgelegd. Alleen je moet wel een stukje asfalt voor je hebben waar je doorheen kan. Ja, hij, hij moest nee, er van nee. te veel heen en weer. hè. Hij uh, raakte zijn treintje ja. kwijt en toen moest hij gewoon kiezen. Ja, ja. Nou en voor hetzelfde gat zit hij wel een gaatje. Uh, dat, is, dat is bijna gokken zo op het end. En hij was zeer ondaan moet ik zeggen. Maar wel zo verstandig om te zeggen van joh ik ben 23 jaar wat wil je nou. Maar ik vind het zo'n gein dat hij is de zoon van Gerdy Groenewegen. Nou die kennen we allemaal uit het wielrennen. De eigenaar van de fietsenzaak van Zieleman vroeger in de Weggestraat En opa Co Zieleman met zijn lieve vrouw Annie Zieleman van Brene. Nou, je ziet dat de uh, wielergene, ja. het wielerzaad, is niet op de rotsen gevallen. Nee, dat kunnen ze. Zijn. hebben verdorieën kan kanje van een kleinzoon. Want ook de kenners zeggen, uh, ja, hij, hij heeft dat uh, Daske gewissen. Ja. Hè, en en uh, een stukje meer. Hè, dus een, uh, we hebben hier een fenomeen die nog heel veel zal winnen. Heel wat, veel. Wat ook een fenomeen is in deze Tour is het feit dat alle renners nog in koers zijn. Ja, nou, er is gewoon uh, niet alleen door Sagan, maar eerder ook door de organisatie gezegd van jongens, we gaan niet ondertekenen, we gaan gewoon zeggen ik beloof dat ik me normaal zal gedragen. Als ik een gaatje zie en ik breng een ander in gevaar, voor een bocht of na een bocht of wat dan ook, en ik breng een ander in gevaar, dan kies ik ervoor om niet die ander in gevaar te brengen om zelf te winnen, want... Wij willen dat niet. We willen niet meer vallen. We houden ermee op. En toen heeft Sagan als pelotonchef dat eigenlijk nog eventjes een keertje versterkt, volop. En één voor één, als er eentje wel in een gaatje duikt, dan krijgt hij even bezoek van meneer Sagan. En die zegt van, joh, uh, wil je er eens eventjes mee ophouden? En uh, anders fiets je nooit meer een wedstrijd, daar zorg ik voor. Ja? Ja. En zo'n chef hebben we op zitten wachten. Dat had je in de tijd van Hinault. Dat had je in de tijd van Nerks. Dat had je in de tijd van Al Anke Toen ze overigens maar met 90 man over de wegen reesden. Ja. He, ze hebben nu 200 man. Dus de regels zijn anders. De snelheden zijn groter. Er zijn meer motoren. Er zijn meer vluchtheuvels. Er zijn meer bloembakken. Er zijn meer paaltjes op de weg. Het is allemaal erg gevaarlijk. Dus ze moeten zelf maatregelen nemen. En het lijkt zo te zijn... Dat ze elkaar inmiddels begrijpen. Ja, en zij wel. erkennen denk ik ook de autoriteit van ons aller wereldkampioen. Ja. En wie gaat de, dit jaar de Tour winnen, André? Um, ja, Quintana denk ik toch ja, wel. Ja, ja, toch wel. Dat heb je overgenomen ja. van me. Ik hou het ook op Quintana. Ja. En jij, Ron? Ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk een paar, uh, paar kanshebbers. En elke dag valt er weer eentje af. En we kijken wie er overblijft. Tintana. Ja, je ja, hebt ja, wel sterke ploeg. Andere voorspelling uh, ja. voor mij, André. Vandaag ja. pakt een Nederlander de witte trui. Jongetje Kelderman, 25 jaar. Hij doet het. Let ja. op mijn woorden. Ja, nou ja, dat je met 25 jaar de witte trui nog krijgt. <lacht> <lacht> Vroeger was je bijna veteraan met 25. <lacht> ja, was je bijna Ron Smit. <laughs> ja, dan werd je nou, automatisch werd je veteraan, want je kreeg geen amateurlicentie meer met 35 vroeger. Hé, hey, Team dat, Sky hebben ja. Mathieu van der Poel gepolst, hè? Dat is leuk. Oh, dat is, uh, ja, dat is interessant. En uh, ja, kijken of hij dat kan. En dat, oh, dat kan die uh, zeker. Wel. Dat kan ja, zeker. we hebben nog meer talenten natuurlijk uh, in, uh, in, in, in, in, in opbloei. En uh, we gaan nog een heleboel plezier beleven de komende jaren. Ja. Uh, de, uh, Jaap de Jong in Frankrijk. Lachen joh. Die rijdt bij uh, de Zerre, bij de Bij de belofte. Ja. Uh, we, we hebben ook hier beloften rondrijden. Nou, er is talent zat. Maar ze moeten alleen een keer de kans krijgen. Ik Het... zag eh, Dick Heuvelman uh, nog op de foto met Bouke Mollema. Maar daar hoor ik helemaal niks van uh, in jullie uh, conversatie. Wat over Dick Heuvel? Ah, nee, over Bouke. Oh. Bouke Mollema, die ja, rijdt, rijdt ook mee. Ja. En hij, is hij rijdt altijd mee. Ja. En uh, hij is altijd bij de eerste, hij staat bij de eerste tien. Het is een fantastische renner. Uh, bij de eerste tien. Nou, hoor, dat is uh, ongelooflijk knap en te respecteren. Als we helemaal niemand anders hadden, hadden we het alleen maar over Bouke natuurlijk. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, ik wil het nog even over uh, Dick Heuvelman hebben, André. Want ik heb ja. een nieuwtje voor je. Zet het maar op waf vandaag. Ja. Dear Mr. Heuvelman, thank you for your email and sorry for the delay answering you. It will be a great pleasure meeting you in Nice, so we'll have the opportunity to develop this project. And this project is het Europees Kampioenschap naar Zandvoort. Ja. Please, let me know your arrival date. I'll make sure you'll receive all necessary accreditations. Looking forward to hearing from you soon kind Ricard. En dat is van uh, Enrico Della Casa van de UEC, de Europese ja. uh, organisatie van het wielrennen. Nou, ja. dit, is, dit is toch nieuws, dacht ik. Dat Zandvoort is nee, uitgenodigd in Nice. De volgende stap is gezet. En uh, het zal zeker uh, een stap zijn naar uh, grote mogelijkheden. Want vergeet het, wie van Zandvoort niet, dat heeft een, een internationale uh, ja, status. Uh, Van oudsher, dat weten we heel goed allemaal. En uh, het zou heel erg goed voor de regio zijn om, uh, om deze wereldwijde attentie weer naar Zandvoort toe te trekken. Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb de burgemeester inmiddels ingelicht over deze mail. En ik ben benieuwd of die zijn collega in Nies gaat ontmoeten. Want dat is natuurlijk ook interessant, hè, die internationale zaken. Die ja, daar... de... de, de... De Europese wielerunie eigenlijk. En uh, ja, langzamerhand wordt het niet een tegenhanger, maar een samenwerking met de UCI. Oh, en uh, ik hoop uh, dat ze zo doorgaan op deze weg. En de, de, de weg is ingeslagen. Het is, godsverdorie. fantastisch. 2019. Mooi, hè? Ik zei het vanmorgen nog even op WAF. Dat Ab Geldermans. Ik hoop je daar te zien in 2019. Leuk. Maar dan houdt u wel vol, hè? Want het is nog met een jonge God. Oké, okay. ik laat je alleen zodat je het bericht op WAF kan zetten. Wij gaan verder met de ja. uitzending. En ja. je had het straks over uh, die mooie zangeres. Ja, Willy Scott. We hebben iets voor je, André. Dit is voor jou: Ronkie ja, want het zal, uh, gelet op haar leeftijd, uh, nog een hele tour zijn voor haar om nog op te treden. Maar voor jou doet ze dat nu speciaal met ook een Frans liedje: Melody d'amour. Bedankt, André. Dankjewel. je wel. Take to my lover. little Go find my love. Serenade at his window, choo-choo little bird, sing my song of love, oh tell him I will wait, if he names the date, tell him that I care, more than I can bear, for when we are apart, how oh, it hurts my heart, so fly, oh fly away, and say, Ja, dit is natuurlijk zo'n zo verschrikkelijk bekend liedje, maar voor de luisteraars die nou denken van ja, wie was Millie Scott ook weer? Nou, dat was eigenlijk... Dit was haar grote Santiago speelt de hele avond solo en rijdt dan nog naar San Antonio. Filippo, Filippo is heel anders dan Fernando, heus die stapt niet in zijn auto en rijdt dan nog naar San Antonio. Maar Fernando die verlangt. Hij hoe hij pakt een gitaar, geeft zijn liedjes en zijn liefde cadeau aan haar in San Antonio, Fernando, Fernando, gitarist uit Santiago. Het is altijd een hele gezellige sfeer in de studio bij Radio Zandvoort met Watertoren Sport. Ik geef het woord weer aan Henning. Ja, want uh, het, het wordt natuurlijk toch heel schitterend hè, met, die, uh, met Zandvoort op de wielerkaart. Uh, ik zal nog even de mensen noemen die in het organiserende comité zitten. Naast Heuvelman zijn dat Mark Rasch, Arjan Berg, Heli Jansen, Robert Schuiten, Joop van Nes en Edwin Siebel. En dat wordt een mooi groepje met Ron Smit erbij. Ron, je bent bezig die mensen allemaal bij elkaar te krijgen... maar het is vakantietijd. Het is natuurlijk heel moeilijk om een agenda, een, een datum vast te leggen. Ja, en de mensen in Zandvoort, het is natuurlijk hoogseizoen. Al zeg je wel niet aan het weer. Maar <laughs> ja, die mensen hebben het nu natuurlijk ontzettend druk allemaal. Ze zijn erg bezig. Maar we zijn de, de ploeg aan het vormen. De e-mails aan het voorbereiden en dergelijke. En ja, het gaat allemaal goed komen. Wat wel heel leuk is, is dat burgemeester Niek Meijer gelijk zei, dat moeten we doen jongens. En die gaat gelijk met de commissaris van de Koningin, de heer Remkes, in de slag. Want ja, er is natuurlijk geld nodig en dat moet van de provincie en van de gemeente voor een gedeelte komen natuurlijk. Maar ook de voorzitter van de KNWU, Marcel Wintels, zal gevraagd worden. En Henk Uildriks van Sportservice Noord-Holland, zit ook in het Erecomité. Dat zijn natuurlijk toch namen die klinken als een klok, zeg ik dan altijd maar. Ja, dit, dit, dit, dit wordt geen gewoon wielenkoersje dat je de premies ophaalt bij de bakker om de hoek en dergelijke. Nee. Maar uh, ja, dit, uh, dit wordt uh, groots opgezet. En het is natuurlijk prachtig uh, als je bedenkt hoe het parcours hier rond Zandvoort gemaakt kan worden. In ieder geval is het wel duidelijk dat de laatste zes rondes op een circuit gereden zullen worden. Dus dat is natuurlijk ook uh, heel mooi. Maar. Van alles mogelijk hier. Hè? Als je bedenkt, gewoon het rijden over de boulevard en de zeeweg. en dat gaat zo'n zes keer gebeuren. Ja, mooie kan je toch niet hebben? We gaan van de week proberen een filmpje erover te maken. <laughs> Hou ik je aan. Over twee dagen is het rustdag in de Tour. En gewoonlijk is de rustdag een voorspelbare dag. vol massages, koffierondjes, familiebezoek. en gezabige persconferenties. Zo niet de rustdag van 14 juli 1910. Het was een tragische dag waarop een toerrenner het leven liet. Op de Franse nationale feestdag benen. Het peloton was na de zesde etappe neergestreken in Nice... waar het rust vond aan de Côte d'Azur. De Fransman Adolphe Ellière nam een duik in de Middellandse Zee... Geen kopje onder en kwam niet meer boven. Naar verluid werd hij gebeten door een kwal... en overleed hij aan de gevolgen van de hartaanvol die daarop volgde... Zo werd het leven van de toerdebutant... die de wedstrijd als individuele renner betwiste... in de knop gebroken. Ilière was de eerste van vier... noodlottig verongelukte renners... in de geschiedenis van de toer. De andere drie waren, en dat weet je misschien nog wel, Ron... Francesco Cepeda in 1935... Tony Simpson in 1967... en Fabio Casartelli in 1995. Dat was erg, hè? Ja. Heb je gezien toen? Ja, dat was uh, heel erg. En... Ja, de, de toerdirectie die hield zijn mond uh, stil tot na de etappe. Mm -hmm. En toen gingen ze pas de renners uh, berichten dat er iemand uh, ja, ongevallen duur. was. Ik kijk even naar Charlotte, onze technicus, Charlotte Duif. Ja. technicus van vandaag, Dat was telefoon. Ja, dat is telefoon. We hebben Martijn, uh, die natuurlijk hoopt... dat er naast uh, wielersport ook nog uh, uh, gelegenheid is om even over voetbal te hebben. Nou, dat, gaan Denk we, ik... dat gaan we zeker doen, even over voetbal. Want uh, er is van alles aan de hand. Martijn, goedemorgen... Goedemorgen, goedemorgen. Ik wil uh, jou een verzoek doen, ga helpen op jouw site voetbalinhaarlem.nl om Griesman, de man van dit toernooi, te maken. <laughs> ja, dat lijkt me wel duidelijk met gisteravond. He? Wat een schitterende voetballer is dat zeg. Ja, en, en beslissend, he? niet alleen uh, natuurlijk bij Frankrijk, maar ook bij, bij Atletico. Hij ja. is niet alleen een, een goede voetballer, maar hij is ook gewoon vaak beslissend. Weet jij wat daar gebeurd is? Hij was 15 en toen kwam hij in Frankrijk niet aan de bak, ging hij naar Spanje. Ja, misschien een uh, soort van um, uh, uh, mentaliteit of dergelijks. Dat het uh, op dat moment wel het kwartje viel. Ik weet het niet. Ongelooflijk. Wat is die jongen goed, zeg. Ja, inderdaad. Hij, die hij doet op... een beetje denken aan uh, Snijder in zijn betere tijden. Ja, hij loopt ook een beetje als Snijder, hè. Klein, uh, fel. Ja. ja, ik hou er al van. Hoe vond je de wedstrijd gisteren? Uh, ik vond het uh, eigenlijk tot op, uh, tot op heden uh, nou misschien wel het leukste duel van, uh, van het hele EK. Nou, ik vond Duitsland uh, ja. ook wel goed, hoor. want Ik vond het ook raar dat hij... Uh... Ja, ja, ik... ik uh, uh, ongelooflijk dat ze zoveel kansen uh, missen. Ja. Uh, want Duitsland was uh, voor mij wel een, uh, een favoriet. Was het een handsbal, vond jij Die penalty? Want het was de nee. ommekeer in de wedstrijd, hè? Ja, ik, ik snap wel dat hij ervoor uh, voor sluit. Uh, dit was natuurlijk niet uh, een, een, een bal die uh, van een meter of iets dergelijks... Uh, tegen je hand die langs zijn lijf staat uh, uh, aangesloten wordt, maar... Ja. Eens. Ja, ik snap wel dat hij, dat hij ervoor vloot. Eens. Hoe zit het met uh, Janssen en AZ? 22 miljoen. Ik vind er een hoop geld in. Ja, maar, ja, hij is het wel waard natuurlijk. Uh, ja, maar op dit moment is het natuurlijk de hele tendens wat, uh, wat geld betreft uh, bizar. Die, uh, die uh, uh, laatste man van uh, Frankrijk, die Oemtiti... Ja. Die, uh, die heeft pas twee wedstrijden nu in het eerste van uh, of in het Nationale Elftal ja. gespeeld. Ja. En die wordt voor 25 miljoen gekocht in Barcelona. Ik vind een hoop geld. Heel even over hun want die komt niet. Nee, die uh, blijft uh, bij Schalke. Uh, het is eigenlijk een, een, een terugkerend iets, hè, ieder seizoen. Als uh, uh, oud-Ajaxide bij hun club uh, een beetje op de, op, de, op de schop komen, of als het daarop begint te lijken, dan. Beginnen ze een beetje met aardse schermen. Ik bedoel, we hebben wel meer voorbeelden gehad de laatste jaren. Maar, nou ja, goed, ik snap ook wel dat hij bij Jalko blijft. Niet alleen vanwege zijn salaris, maar ook... Ja, ik schat Jalko toch wel nog op dit moment hoog in de Ajax. Heel even terug naar het EK. Maarten Wijfels had vandaag in het Algemeen Dagblad een prachtige opening. Dat twinte, twitterde Kenneth Perez woensdagavond verveeld in de rust van Portugal-Wales. Uiteindelijk wonnen Cristiano Ronaldo en co. de halve finale met 2-0. En dat verleiden twitteraars over de hele wereld tot de volgende conclusie. Vijf keer gelijk spelen, één reguliere overwinning binnen 90 minuten. De finale plaats van Portugal zegt alles over dit EK. Wat vind jij? Ja, en ze hebben ook nog een ander record te pakken. Ja. Ze waren derde in de pool. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Het is natuurlijk voor de eerste ja, dat, ja, ja. dat nummers drie door, doorgaan. Maar ja, het, het, het, um, het is wel heel degelijk. En ja, Misschien zegt het ook wel iets dat uh, Peppe is natuurlijk een asbak Maar als Peppe al uh, regelmatig uh, besproken wordt als beste verdediger van het EK... Mm -hmm. ...ik heb daar wel een soort van moeite mee. Ja. Willem van Hanegem, onze uh, geweldige huisanalist, om hem zo maar eens te noemen... ...hoopt niet dat de trend van dit EK navolging krijgt. Maar ik vrees er wel voor, hij heeft gelijk, hè, want het gaat gewoon weer uh, met 24 clubs verder, hebben ze al beslist. Ook in het clubvoetbal zie je spelbepalende middenvelders eerder naar achteren dan naar voren lopen. Het uitgangspunt is de bal in de ploeg houden en vermijden dat er een counter komt. Is, uh, hij heeft volkomen gelijk. Ja, en zijn wij daar niet uh, mee, begonnen? Veel geleden als we mee begonnen? Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk ja, dit, uh, je ziet het, uh, de, de kleinere landen als je er nog over kan spreken, die, uh, die, uh, uh, ja, die passen naartoe. Ja. En uh, ja, er, er stonden uh, volgens mij drie uh, of zelfs vier in de kwartfinale met, met dat uh, type spel. En wat zegt de UEFA? We gaan lekker door met 24 teams, want de uitbreiding is uh, misschien wel wat saaie voetbal. Maar alle kleine landen komen aan de bak en het sport gaat veel leven voor veel meer mensen. Nou ja, yeah. leg het mij maar uit. Ja, dat begrijp ik ook niet zo goed. Moet het Nederlands elftal, Oranje, een voorbeeld nemen aan hoe Wales of IJsland speelt... is de vraag van Maarten Wijvels in de krant. Door het EK komt Oranje in een spagaat. Wat moeten we nu? Wat vind jij? Nee, ik vind het van niet. Uh, ik vind dat we best wat, wat uh, realistischer mogen, mogen voetballen. Uh, maar blijf nou gewoon lekker dat, dat uh, opportune erin houden... Ja. Uh, in plaats van, in, ik, ik zelf ben altijd de voorstander van um, uh, ageren in plaats van reageren. Dus onderneem zelf actie en laat de tegenstander op jou reageren. Ja, ja is zo. Hou het initiatief. Hé, hey, Brad Jones gaat Feyenoord helpen. Want Feyenoord zit diep in de put, hè. Met Vermeer ja. en dat uh, is niet leuk. En, en die Werner uh, die ligt er tot de winterstop uit. Ja, um, ja dus dan, uh, er, er werd al meteen gezegd dat het is een vriendje van uh, van Kuyt. Maar als jij uh, gewoon bij Liverpool uh, ja. uh, je, je, uh, je conditie en dergelijke op, uh, op, uh, op pijl mag houden... Ja. Nou, volgens mij kan het best een balletje stoppen. En dat hebben we trouwens vorig jaar ook gezien bij Nick. Ja, het geen kan, de kan vrij. Wat wil je nou nog meer? Het is alleen maar slim van Feyenoord. Ja, daarom. Dat dat vind ik ook. Wat vind jij van het feit ja. dat Zeedorf gaat trainen in China... terwijl net, uh, ik geloof, 100 Nederlandse trainers terugkomen omdat ze geen geld kregen? Ja, ik, uh, ik was er wel over verbaasd dat ik het las... Ja. Uh, ja, dat zou ook weer met een, een, een, een deel met Centjes te maken hebben. Uh, je hebt natuurlijk een, een markt die nog helemaal uh, open ligt. Ja. ja, ik weet niet wat dit wat idee erachter is. Ik ook niet. Maar ja, dat hij verstand van voetbal heeft is duidelijk, natuurlijk. Ja. En ja, geld heeft hij niet nodig. Dus als ze niet betalen is het ook niet zoveel. Nou, ik heb helemaal geen verstand van voetballen. Wat nee, tijd maar, nou hoor? Maar als, je... maar als ik nou die bedragen hoor over 22 miljoen, 25 miljoen. Ja. Uh, Kruiswijk die heeft, uh, die gaat zijn contract verlengen bij Jong, uh, Lotto Jumbo. En ja, die heeft heel veel belangstelling van andere ploegen gehad. Maar dan spreken we maar over een bedrag van anderhalf miljoen. Ja. He, dat is voor een toprenner die, als hij niet gevallen was... misschien de ronde van, uh, door die Giro van Italië had kunnen winnen. Dan denk ik, ja, anderhalf miljoen. En die voetballers uh, spreken ze over uh, 20, 25 miljoen. Dan denk ik, ja. Martijn, zal ik je nog eens een voorbeeld geven... over hoeveel wielrenners verdienen? Hey, even naar Ron Smit. Ron, hoe oud ben je? Ik, ben, uh, ik word 65 jaar dit hij jaar. Hij wordt 65. Hij rijdt nog steeds koersen. Hij heeft er deze week drie gewonnen. En wat nee, krijg je? Wat krijg jij voor een gewonnen koning? Als ik uh, een koersje win, uh, dan krijg ik 15 euro. Hé, hey, Martijn? Ik moet 3 euro inschrijfgeld betalen. <laughs> dat, dat zijn toch uh, wat voetbaltijden. Uh, uh, tijden van, van voor de oorlog, hè? Ja, het is dan niet meer vergelijkbaar, man. Dat is toch idioot? Nee. Dat ja, is echt idioot. Heb jij nog nieuws over onze regio? Want je doet voetbalinhaarlem.nl en daar moeten we het eigenlijk ook over hebben, hè? Ja, nou ja, er is altijd nieuws, toch? Uh, bij uh, de, de pool van uh, zonfort uh, is een wijziging uh, die heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, die, uh, die is uitgehaald en daar komt uh, Kagia voor, uh, voor in de plaats. Oh, wat is dat uh, afgelopen dan? Afgelopen jaar uh, was het ook, ook al zo, dus dat ja, is helemaal logisch dat uh, dat, dat gebeurt. Ja, maar je weet niet waarom? Uh, ja, omdat uh, uh, die speelde vorig jaar ook in uh, District Best 2... Ja? En, en ja, dat wilde ze eigenlijk dit jaar weer. En uh, KG, ging ermee akkoord. Dus uh, nou goed, oh. dan, uh, dan is het omgedraaid. Ik heb nog meer nieuws over die klasse, over die derde klasse. Want uh, HFC krijgt een heel jong, zeer talentvol team. En daar gaat Zandvoort moeite mee krijgen. Dat geloof ik, dat geloof ik. Ondanks het uh, feit dat twee van die jonge spelers nu bij Zandvoort zijn. Ja, uh, oh, ik heb trouwens uh, nog meer nieuws over jong HFC. Ja. Uh, vandaag is de bekerindeling bekend geworden... En Jong HFC gaat meedoen in uh, de districtsweker voor uh, standaard elftallen. Uh, en die zitten onder andere bij HBC Zondag uh, in, de, in de pool. En uh, daar schijnen nogal wat, uh, wat uh, linkjes heen uh, en weer te, te gaan. Want? Uh, een aantal spelers van uh, HBC die hebben vroeger bij HFC gevoetbald. Ja. En onder andere Bram Verhagen, keeper van HFC 2. Uh, of Jong HFC, hè, zoals HFC dat noemt. Ja. Uh, die komt ook bij HBC vandaan. Dus wat dat betreft, dat, dat zijn leuke, leuke duelletjes. Ja, het wordt een hele leuke wedstrijd, dat is duidelijk. Absoluut. Maar het is natuurlijk wel leuk dat zo'n ploeg die zo sterk is, lekker hoog kan gaan sparren. Hè? Ja, en ik denk, Henny, dat, uh, um, nou, dat durf ik hierbij wel te zeggen. Ik denk dat ze die pool ook gewoon gaan winnen. Um, er zit gewoon zoveel voetbal in bij de HFC. Ja. Um, menig vierde klasse is daar gewoon heel erg jaloers op. Ik denk dat als je heel eerlijk bent, hè, ik heb al die wedstrijden gezien om het Nederlands kampioenschap. Mm -hmm. dan is dat echt tweede klas, eerste klas niveau hoor. Ja, Trouwens, dat ja. heb je zelf ook gezien. Ja, ja nee, klopt. Nee, dat, denk ik ook, dat denk ik ook. Ik ja. denk. Uh, uh, nou ja, ze zijn natuurlijk wel nog vrij, vrij, uh, vrij jong. Dus fysiek zouden ze het misschien niet nou afleggen. Maar voetbaltechnisch zijn ze 9 van 10 clubs van de baas. Ja. Dus ja, nee, dat, uh, dat wordt interessant. HFC is begonnen deze week weer. Uh, ja, met Ted schot. Wat een leuke sfeer legt die man neer, zeg. Ja, dat is een heel andere, andere persoon dan Pieter Mulders. Uh, veel meer een een, een, een zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dat is erg leuk. Ja, ik, ja, ik denk dat hij dat ook uh, met, met de HFC hoog ogen gaat, gaat gooien. Oké, okay. jij als voetbalkenner, uh, kijk, Ron Smit, zegt ik weet niks van voetbal. Maar jij weet wel wat van wielrennen, toch? Uh, nou ja, de, niet heel veel, maar ik, uh, ja, goed, ik volg het wel natuurlijk. Sowieso het sportnieuws duw erin helemaal. Wat vind je van de Tour? Uh, nou, het verbaast me dat uh, alle renners nog, uh, nog actief zijn. Voor ja, zover ik weet is er nog geen één uh, uitgevallen, toch? Nee, niet één. Het is helemaal compleet. Maar, kan je vertellen vandaag gaan zo hoor. <lacht> ja, <lacht> <lacht> dat begreep ik gisteren ook in de voorbeschouwing, ja. Met bosjes, echt. Maar Kelderman pakt vandaag de witte trui en dat is natuurlijk een groot Nederlands succes. Let op mijn woorden. Ja, dat zou, dat zou hartstikke mooi zijn. Oké, okay. Wat ga jij doen in het weekend? Um, nou eigenlijk niet zoveel. Um, ik ben uh, aan het voorbereiden de nieuwe voetbal naar Arnhem onder de 23 Cup. Uh -huh. En uh, we hebben inmiddels 21 aanmeldingen. Wat leuk joh. Ja, en ik hoop dat het de 24 worden. We hebben mooi drie, drie pols van acht. Ja. En uh, ja, goed, daar, daar gaat op dit moment gewoon een hoop, uh, hoop tijd in zitten. De uh, clubs zijn allemaal hartstikke, hartstikke enthousiast. Uh, het is wel jammer dat Zandvoort zich uh, afgemeld heeft. Oh. Uh, de de uh, hoofdtrainer langs van Heuvel die vond het niet uh, in de voorbereiding uh, passen. Aha. Uh, of uh, niet in het, uh, in het seizoen passen. Uh, maar goed, we hebben genoeg andere, andere leuke clubs van deze of in tweede klasse. En wat zou je uh, zeggen Zetrisco. van uh, HFC Zaterdag? Uh, ja, dat is misschien ook nog wel een, een goed idee. Daar nou, zal ik even contact over uh, leggen. Ja, moet je de, de uh, coach bellen, Henny. Ja, ja, ja. Nou, goed, even verder. Allemaal, allemaal clubs, uh, mooi uit de regio, van, uh, van zondag tweede klassers tot uh, uh, zondag vijfde en zaterdag vier klassers. Dus eigenlijk uh, ja, het gaat het een mooie competitie voor de plant worden. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn, joh. Fijn weekend. Tjauwde. Uh, Hé, hey, en er is hele mooie Franse muziek. Uh, het heeft te maken met, uh, met de man die helaas is overleden, Ramses Jaffi. Maar we hebben een uh, nieuwe Ramses Jaffi in Nederland. Luister maar. Is goed. Ma dernière volant.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 Komt vanzelf weer voor elkaar.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 Gedaan. Ron, heb jij het ook altijd zo gedaan? Nou ja, ik was iets anders Sven. Maar uh, Charles staat weer te blozen achter de knoppen. Ja. Want dat is natuurlijk zijn zoon, Sven Duif, ja. die dit uh, zingt. En dat doet hij verschrikkelijk mooi. Wat een mooie combinatie, Charles. Ja, met al de liefste samen. Dus uh, daar heeft hij ook mee opgetreden, zeg maar. Ja, ja. Ja. Geweldig nummer. ja. Uh, hier was hij pas 17, Lent is dus oud. Dus uh, inmiddels is het allemaal wat rijper geworden, zijn stem en zo. Dus nou, ik vond dit al mooi. Hoor. <laughs> ja, okay. Nou, dankjewel. Hey, die Ron Smit is 65. Ja. Die uh, krijgt, hoeveel was het ook alweer? 16 euro, per, uh, 15 euro? 15 euro. En dan moest je 4 euro inschrijfgeld betalen. 4 euro inschrijfgeld. En dan moet je ook nog naar de wedstrijden in het land. terug. Uh, uh, morgen is een wedstrijd in Veenendaal. Oh ja, dat is ook weer uh, 10, 10 euro benzine. Nou, dus... 10 euro red je niet meer mee hoor. <laughs> Weet je trouwens, Henny. want er werden net bedragen. Van 22 miljoen voor een transfer uh, ja. genoemd. Wat de, wat, wat de voetballer zelf daarvan krijgt? Oh, dat hangt ervan af wat voor contract hij maakt. Oké. Okay. Nee, maar zo gemiddeld? Nou, 10 procent. 10 procent. Ja. Oké. Okay. Hm. En dan krijgt hij natuurlijk een jaar Ja. Met bonussen en dat soort dingen. <laughs> dus. Ongelooflijk. Ja. Maar de club, ja, de club wordt natuurlijk blij. Maar ze zitten wel te zeuren bij AZ, zich. 22 niet genoeg voor een flauwe kul. hè? Ja. Ja. Die Ron, die wil me niet over voetbal praten. Dat is <laughs> ongelooflijk. Nou, laten we het dan maar over wielrennen hebben. Want jij kwam net met een geweldig idee, Ron... als organisator van, uh, van de evenementen... mede-organisator van de evenementen in Zandvoort. Wat wil je doen aan het eind van deze zomer? Uh, ja, het zit al jaren zit het in mijn hoofd. En ik heb veel contact met, uh, in de wielersport met mensen. En ik zou graag een Dernie-koers willen organiseren. Ja, want jij reed ook achter de Dernies... Uh -uh. Met onder andere de grote snor, zuid Ja, met Peter Zuid. Ja, uh, al op die wielenbanen. En ik heb, in december heb ik ook, uh, werd ik ook uitgenodigd voor een dernier-wedstrijd. Uh, in Alkmaar op de wielenbaan. En uh, ja, toen kwam ik weer allemaal oude bekenden tegen en dergelijke. Ja, en toen heb ik uh, ja, toch weer contacten gelegd. En ik zeg, nou, ik zeg, het zou geweldig zijn voor Zandvoort. als je zo'n dernier-koers zou kunnen rijden. Die mannetjes op die motoren. He, met het geluid, en of die brommetjes en dan die renners erachteraan. Hoge snelheden kan je halen. Ze ja. dus rijden 60 km per hey, uur. Zo. Over de boulevard. Oh, wat geweldig. Langs het casino yep. draai je bij, uh, bij de benzinepomp van Geerlings. En dan terug. Oh, wat geweldig zeg. Ja. Hoe lang moet zo'n parcoursje zijn? Nou, het moet niet zo erg lang zijn. Want uh, je moet vaak voor het publiek langskomen natuurlijk. Dus als je dan weer terugdraait... De boulevard op, is dat een mooi mooie idee? Geweldig. Oké, okay, nou dan gaan nou, we dat toch doen? Ergens Ga in begin september? We, we, gaan, we, gaan, we gaan contacten maken. Oh, ik okay. moet heel streng zijn, want ik zie dat het, het Niels al zo gaat beginnen.